Exact. Goedenavond, het q music News krijg je van Frans van der Beek. Goedenavond. Het is vandaag een topdag op het vliegveld van Aruba. Duizenden passagiers die gisteren niet weg konden... worden nu op extra vluchten gezet. Alleen al uit Amerika komen tien extra toestellen om mensen op te halen. Gisteren werden alle vluchten uit de VS geschrapt... vanwege de situatie in Venezuela. Uitgerekend aan het eind van de kerstvakantie. Dreigende taal van president Trump aan het adres van de nieuwe leider van Venezuela. Als ze niet in de pas loopt, dan kan ze nog iets ergers verwachten... dan de afgezette president Maduro is overkomen. Trump zei verder in een interview dat het misschien beter is... dat er een nieuw bewind moet komen in Venezuela. Erger kan het niet worden. In de provincie Utrecht rijden vanavond geen bussen meer... De vervoerders stoppen met rijden omdat het glad is. Door het winterweer zijn eerder vandaag ook meerdere bussen uitgevallen... ...zeggen reizigers tegen RTV Utrecht. Morgenochtend moeten de bussen wel weer gewoon rijden. In het centrum van Breda zijn vanavond meerdere mensen bedreigd met een nepvuurwapen. Op dat moment liepen er veel mensen in het centrum van Breda. Ze konden niet zien dat het wapen nep was. En de politie heeft de man opgepakt. En nu het weer van Weer Online.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 En tot zover het anp Dankjewel Frans, dankjewel. Verkeer gemeld door Flitmeister, vertraging nog op de A2... tussen Den Bosch en Maarsen. tussen Vianen en Utrecht-Papendorp... vertraging is daar 58 minuten. A27, Gorkum Utrecht, tussen Hagenstein en Houten... daar een gladde weg, vertraging 24 minuten. En op de A27 tussen Utrecht en Gorkum, tussen Lunet en Hagestein... eveneens een gladde weg, vertraging is daar 41 minuten. Flitsers niet gezien. Joey van der Vel. De beste week van het jaar komt eraan. En ja, ik wil zo meteen even vooruitblikken op die week. Je hoort Avicii, eerst Olivia Dean Manani. Music. music, me, <muchlessie> making lost time. <muchlessie>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 En Wake Me Up. Zometeen Serena Carpenter en Espresso. Eerst Flemming en Meteor. Uh, die hebben samen een liedje gemaakt. Nou, dat kan alleen maar goed gaan. En waarschijnlijk komt uh, zo'n samenwerking ook uh, tot stand. Uh, zoals wij allemaal denken. Uh, ze waren te laatst, uh, waren ze hier uh, te gast. En toen vertelden ze 100 uit erover. Hoe hebben jullie uiteindelijk besloten om samen een liedje te maken? Ja... Flemming betaalt goed. Nee. Ja, oké, okay, oké, okay, oké, okay, maar even serieus. Is het dan zo gegaan zoals we allemaal denken? Flemming en ik komen elkaar of kwamen elkaar wel eens tegen in de, in de muziekwereld. En uh, er werd al snel duidelijk dat het wel heel fijn was. En uh, ik denk dat Flemming, dankjewel daarvoor, heeft gevraagd om samen eens even te schrijven. En dat was super fijn. en deze song kwam eruit. Ja, ja, dat was echt te gek. Ja, nou het is het maar goed dat Flemming Meteor heeft betaald en dat de Meteor dan ja zei. Want ze gaan echt als de brandweer met het nieuwe liedje. Ze waren een paar weken geleden waren ze de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 40 en ook in België.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 Waarig zit voor mijn vraag, kijk mij nou. Denk constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Liming als je biet. Neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent een naïef, bent nog steeds een beetje verliefd. Ik word manisch is depressief. Oh man. Lost. Cause you had a bad day Ik meteen een nieuwe onderzoek en vind. En omdat het eerste van het nieuwe jaar is, maak ik het niet al te moeilijk. Sterker nog, er is echt een hele grote kans dat je zo meteen het nummer 1 antwoord weet van de top 10 die ik voor mijn neus heb. Want ja, het gaat er echt al dagen over. Wat zeg ik? Een dikke week. Het verpowder woord. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik kijk dus echt al maanden uit naar morgenochtend. Want uh, tijdens de ochtendshow met uh, Mattie en Marieke... wordt bekendgemaakt wat het verboden woord is van dit jaar. Het uh, verboden woord mag dan een week later niet meer worden uitgesproken... door uh, een van mijn uh, collega's. Doen ze dat wel? Kan het jou gewoon 500 euro opleveren? Dat is lekker snel verdiend. Want je hoeft eigenlijk alleen maar goed op te letten... en snel te reageren als je een van ons uh, betrapt. Uh, morgen wordt dus bekend welk woord we dit jaar niet mogen zeggen. Ja, ik val zelf val ik uh, buiten de boot... Uh, dat vind ik echt bijzonder jammer, maar dat maakt het dan weer wel extra genieten. Uh, vooral als uh, collega's niet helemaal doorhebben dat ze de fout in gaan. Uh, dit was namelijk, ja, dit was een van mijn favorieten van vorig jaar. Eigenlijk was toen het verboden woord. Het is eenzaam aan de top, ik kan ja. niet anders zeggen. Zoals altijd, hè, eenzaam ja. aan de top. Ja, ja. ja. ja eigenlijk wel. Dat kennen we je weer? Dus vraag ja. je me nu? Ja, uh, ik heb het gezegd, het verboden woord. Nou ja, eigenlijk heb je tot de helft gered. Wat? Nou. Ah. Huh? Wanneer? Ja, net jij. Nee, ik. Ja, jij. Ja. Eigenlijk, oh ja. Eigenlijk. Oh nee! Oh nou op! Ik wil naar huis. Ik wil gewoon naar huis. Drie keer. Ik ga naar huis. Drie keer. Dus is niet om het ballen. Na 1500 bal het geld giert eruit in die week, en kan ze allemaal naar jou toe gaan. Het verboden woord wordt morgen bekendgemaakt. gemaakt. Stoop ik. Right right no Tan je Oh, please don't go too slow Put your body on my body Cause we all need somebody Goodbye Een zeer, maar dan ook zeer, zeer, zeer interessant onderzoek. Ik weet dus niet uh, of dat nog mag op uh, dag 4 van het jaar, maar ik ga het toch doen. Ik ga het hebben over voornemens, goede voornemens. Uitgebreid ga ik het doen. Ik doe er zelf eigenlijk niet aan, uh, tenminste niet de eerste dagen van het jaar. Ik begin eigenlijk altijd meteen aan een goed voornemen, al moet ik wel zeggen dat een nieuw jaar voelt toch altijd als een het, ja, het lekker schone lijgevoel. Dus ik snap ook dat je er nu wel aan begint. Uh, mijn goede voornemen is, uh, ik wil minder haasten. Ja, dat is mijn goede voornemen. Minder haasten. Dus dan moet ik gaan plannen. Dan moet ik een agenda gaan invullen. En dus moet ik een pen kopen. Nou, het is echt wel een ding om daaraan te beginnen. Van allang gesneuveld tot lekker bezig. Ik heb een top 10 voor mijn neus met goede voornemens. En dus is de vraag in onderzoeken vindt vanavond. Welke, goed, welke goede voornemens hebben we het vaakst? Dus welke goede voornemens hebben we het vaakst? Weet je nou het nummer 1 antwoord van de top 10? Gooi een berichtje in de Q-Music app of bel 0909 9596.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 Fans van vooral. Aldi Nu bij IKEA Heel veel sale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 in een dodelijk gevaarlijk spel van macht, verleiding en intriges. you know about this family. And I know here. The housemate zie je nu overal in de bioscoop. Maak kans op tickets voor de film voor jou en je vrienden en een dollhouse Escape Room om de spanning ook zelf te beleven. Iee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm.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 1 minuut voor half negen, Q-Music en je verkeersupdate. Vertraging nog op de A2 tussen Den Bosch en Maarsen, tussen Vianen en Utrecht-Papendorp. Vertraging daardoor een effect voertuig is 49 minuten. A27 Gorkum-Utrecht tussen Hagestein en Lunette, daardoor een gladde weg 23. En op diezelfde A27 tussen Utrecht en Gorkum, tussen Lunette en Hagestein... eveneens een gladde weg, vertraging daar 34 minuten. Dan wordt er niet geflitst, tenminste niet uh, hier bekend. Ja, we doen een nieuwe onderzoek en vind. En de vraag is, welke goede voornemens hebben we het vaakst? Rijko, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik ga toch de vraag stellen. Heb je zelf ook goede voornemens? Uh, ik heb toevallig precies hetzelfde goede voornemen als wat bij jou op nummer 1 staat. Oh! Zo, jij bent heel duidelijk, heel zeker voor je zaak. Wat is jouw goede voornemen dan? Mijn goede voornemen voor 2026 is stoppen met roken. Hoe lang rook je al? Ik rook ondertussen een goede zeven jaar. En hoeveel pogingen heb je al gedaan? Uh, ik zit nu op mijn derde, derde goede poging, dus nou moet het wel echt een keer klaar zijn. Ja, ik wilde net vragen, waar, waar, waar, waarom gaat het nu wel lukken dan? Ja, het nieuwe jaar, laten we met de schone lijn beginnen. De positiviteit, dat uh, moet toch een dingetjes zijn waar we uh, rekening mee moeten houden. Royco, ik voel een alles tot het je gaat lukken jongen en die gaat me ook op de hoogte houden. Ik uh, ga mijn best doen. Heel goed, uh, het antwoord is niet goed. Helaas. Het staat niet op 1, het staat op 5 in de top 10. Maar uh, nou, we zitten op de helft. Ja, het uh, idee was leuk. We, nee, het idee was heel goed, want het is vijf. Het staat in de top 10, Raiko. Uh, Zeker. En jij gaat stoppen met roken. Uh, ik ga wel best doen. Weet je het nummer 1 antwoord? 09099596 of een berichtje in de Q-Music app? Q-Music, Joey van der Velde. Met zometeen Kelly Clarkson, eerst Morgan Wallen samen met Tate McRae. Q-Sounds with you.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 Clarkson since you've been gone bij Q Music. Zometeen de schrijft die is van Thomas Gray en die is echt heel goed. En deze hoor je ook. Dabia de dat, ik... dat weet ik even niet hoor. Uh, daar moet ik even over nadenken. Oh. Vanavond over goede voornemens. Nou, de een neemt het zichzelf niet eens voor... en de ander die is al begonnen voordat het startschot überhaupt is gegeven. De vraag vanavond in onderzoeken vindt... welke goede voornemens hebben we het vaakst? Ik heb een top 10 voor mijn neus. Stuur een berichtje in de Q-Music-App als je het antwoord weet. Of je belt 09099596. Raiko, die kwam net met stoppen met roken... staat op nummer 5 in de top 10. Daar is James. Goedenavond. Hé, hey, goedenavond. Goedenavond. Ook aan jou ga ik ja, ik ga toch de vraag stellen... heb je goede voornemens? Ja, nou ja, misschien niet echt heel extreem. Maar misschien de, het antwoord wat ik nu ga zeggen, daar kan ik ook wel wat. Uh, dat, daar kan ik ook, dat komt ook wel goed van pas. Oké, okay, je zou dit goede voornemen kunnen hebben. Ja, ja, zeker. En waarom dan? Ja, omdat ik het wel gewoon veel doe. En hoeveel is veel? Ja, volgens mij 13 uur heb ik wel eens gehad. Oké, okay, ik weet precies waar dit antwoord naartoe gaat. Uh, wat is jouw antwoord? Welke goede voornemens ja, hebben we het vaakst? Minder op mijn telefoon zitten. Minder schermtijd, zeg jij? Ja. Even kijken, scherms schermstijd staat in de top 10. Hij staat op 6. Ah, uh, sorry, okay. dat is best wel goed, 6. Uh, maar 13 uur per dag. Ja, wel ja, eens ja, gehad op vrije dagen. Per dag schermte 13 uur per dag. Oké, okay, James, uh, we praten hier later <laughs> nog een keer verder over. Ik ga eerst naar uh, Heidi. Dankjewel voor je antwoord trouwens. Heidi, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Uh, welke voornemens hebben wij het vaakst? Wat denk jij dat het nummer 1 antwoord is? Ja, ik dacht aan gezonder eten. Ach ja, Heidi. Ja, ik ook. Ik ga ook gezonder eten Ik, ook, ja, ik snoep zo ongelooflijk veel. Mm -hmm. ja, dat is echt... Uh, dus even kijken. Waar staat uh, gezonder eten? Die staat... Nou, wat denk je, Heidi? Die staat op twee. Oeh, bijna. Ja, we zijn bijna bovenaan. Ik hoor ook een beetje aan jou dat hij tegenvalt, hè? Ja, ja. ja dat is een jammer. Ja, sorry. Dat, ja, ik kan er niks anders uh, van, uh, van maken. Ik wens jou een fijne avond. Thanks voor het meespelen. Ja, uh, hetzelfde. Yes. Dan ga ik nog even naar Laura. Hallo, Laura. Goedenavond. Goedenavond. Uh, hoe goed ben jij een goede voornemens volhouden? Mm, niet zo goed. Oh. Oké, okay. had je een goed voornemen dit jaar? Eh, uh, ja. ja. Ik moet zeggen, ik denk voor de eerste keer dat ik best wel een goed voornemen had en wat me best wel goed lukt. Maar ik okay. de jaren wat minder. Oké, okay, wat, wat is dat goede voornemen dit jaar dan? Meer bewegen. Meer bewegen? Eh. Uh, ja, het is, maar we zitten op dag 4 dag natuurlijk. Moet ik moet wel zeggen, ik zal ik iets opbiegen, Laura. Nou. Ik wilde eigenlijk ook uh, meer, gaan, meer gaan sporten. Ik woon 25 meter van de sportschool vandaan. Ik wilde vanochtend gaan, ik ben niet gegaan. Ik herken het. Schrikkelijk toch, Laura? Schrikkelijk. Zeg, zeg even tegen mij dat het niet de schoonheidsprijs verdient. Zeg het maar, Joey. Het verdient niet de schoonheidsprijs. Nou, het verdient zeker niet de schoonheidsprijs, maar nee. ik herken het helaas. Meer bewegen, denk jij, dat op één staat? Ja, En dat is inderdaad het goede antwoord. Gefeliciteerd. Dank je. Ja, die staat op, 1, op 10 staat duurzamer lever. Minder alcohol staat erin. Meer sociaal contact. Iets nieuws leren. Ja, dat is ook leuk. Die hoor ik ook vaak. Minder schermtijd op 6. Stoppen met roken op 5. Uh, geld besparen op 4. Meer ontspanning op 3. Gezonde eten op 2. En op 1 staat meer bewegen. Nou, uh, je krijgt van mij een Q-Music prijzenpakket. Leuk. En uh, eens kijken, nou ja, meer, meer bewegen zonder eten, meer ontspanning, geld besparen, stoppen met roken, dat doe ik niet. Minder schermtijd, iets nieuws leren, meer sociaal contact, minder alcohol, een duurzamer leven. Ik kan bijna die hele top 10, kan ik wel, kan ik wel mee aan de slag, uh, Laura. Ja. Zeg maar even, Joey, het ja. verdient niet de schoonheidsprijs. Het verdient het zeker niet, Nee. Larm Thomas Gray, Brewers, oh Q. Q Q Music. Maximus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 about it when i see you again, see you again we've friend. come a long, yeah, we a long way from where we began you no know, we started oh i will tell you all about it when i see you again Let me tell you. When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 Again, uh, dan somber. Ja, die heeft wel een hele bijzondere gewoonte als het gaat over het schrijven van nieuwe liedjes. Dat doet hij het allerliefste als het keihard aan het onweren is. Ja, met heel veel regen buiten. Hij zegt dan dat hij de melodieën duidelijker door het lawaai heen hoort. Nou, hij doet ja. er, eh, daarmee zijn artiestennaam wel eer aan. Want hij schrijft dus het allerliefste zijn muziek als het weer een beetje somber is. Heb je hem? Ja, ik hoop dus op veel griebus weer de komende tijd. Laat het maar lekker, lekker onweren en waaien, want dan krijgen we heel veel goede liedjes van deze man. Sommer bij Q, dit is 12 to 12. streams, I walked alone No streets of cobblestone Needs the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and dark When my eyes were stemmed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence And in the naked Disturbs en Surreal by Q, Sound of Silence. Vincent Pronk. Joey van der Velden. Hoe is het? Um, ja, wel goed. Lekker. Ga je, wat ga je uh, zometeen allemaal in je programma doen? Wij gaan zometeen pronken bij pronk. Het nieuwe jaar lekker beginnen. En ik heb een nieuwe hobby gevonden. Heb een nieuwe hobby gevonden? Ja, eindelijk. Ik heb nooit een hobby. En sinds dit weekend heb ik een hobby. Het heeft te maken met pijltjes gooien. Oh ja, maar dan heb je eigenlijk al wel iets <laughs> Wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Wacht even, maar je hebt nooit een hobby gehad? Nee, ik heb, ik heb nooit een hobby. Ik, ik, hoor, ik vind dat het jaloers op mensen die een hobby hebben. Je hebt gewoon iets wat je. Ja, bank hangen, is dat een hobby? Nee. Ja, dat zie zie altijd als ik iets op uh, insta zie ja, zet heel vaak de bank uh, in beeld. Ja, maar wat is jouw hobby dan? oh man, ik heb... Zin, nou, radio is radio maken, radio maken is mijn hobby. Dat is een leuke hobby. Dat is, uh, dat is echt waar. En uh, zo klinkt het ook inderdaad. Ik je daar geen geld voor? Uh, oh, sorry, wat zei je? Ja, je daar geen geld voor. Het is echt een hobby wat ik nu zit te doen. Ja, nee zeker, wel, dat, wel. dat is mijn hobby. Maar ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Dat is wel mooi, ja. Zo ja, meteen. Is het een... proxo zo. Joey.